Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er We werden vorige week minder mensen positief getest op corona. Maar om het meteen maar weer te nuanceren, er lieten zich ook minder mensen testen. Dat had misschien te maken met het lange paasweekend. Het R-getal, dat zegt hoeveel mensen een coronapatiënt gemiddeld om zich heen besmet, is wel weer gedaald, zegt het RIVM. Dat is nu uh, op de 1, namelijk 1,01. Uh, en dat is, dat is dus een reproductiegetal uh, op het laagste niveau uh, sinds een aantal weken natuurlijk. Maar we zijn er nog niet het moet onderdeel. In de ziekenhuizen gaat het nog steeds niet goed trouwens, zegt Ernst Kuipers. Daar liggen nu 750 mensen op de IC. Die 750 op de IC is meer dan dat we op enig moment eerder in de hele tweede golf hebben gehad. Uh, die aantallen, dan moeten we echt terug naar uh, uh, vorig jaar in de eerste golf. Ja, kunnen de terrassen dan wel weer open? Sommige burgemeesters vinden van wel. En op dit moment praten ze daarover in het Veiligheidsberaad. De burgemeester van Heerlen vertelt waarom je volgens hem weer met een biertje op het terras moet kunnen zitten. Omdat mensen toch naar buiten gaan en mensen toch de loop aangaan. Als het mooi weer wordt, gaan ze toch naar buiten. En dat vind ik, vind ik ook heel logisch. Dus die kun je beter reguleren. Maar volgens sommige burgemeesters, zoals die van Dordrecht, is het echt nog te vroeg. Ik uh, wil van alles, al heel lang. Maar uh, we moeten het straks even over hebben of het ook echt kan. Huisartsen worden platgebeld met vragen over AstraZeneca. Nederland is gestopt met het prikken van het vaccin na een paar meldingen over ernstige bijwerkingen. Huisartsen krijgen constant telefoontjes van mensen die willen weten of hun prikafspraak nog doorgaat. Het weer dan nog. Winterse buien trekken over het land. Het waait stevig. Vannacht kan er ook sneeuw vallen op sommige plekken, maar morgen dan smelt die sneeuw weer weg. Het wordt dan maximaal 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is op de A9 ook maar richting Amstelveen een ongeluk gebeurd. De Wijkertunnel is daar dicht. Vanaf Uitgeest staat er 2 kilometer met inmiddels 40 minuten vertraging. Verkeer kan beter omrijden via de A22 Beverwijk richting Velzen. Daar was wel een ongeluk, daar zijn de rijstroken weer open. Gaat nog wel heel traag tussen knoopend Beverwijk en af het IJmuiden met zo'n 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging...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 Take my hand and hold a place not too far away we all know baby <laughs>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 En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is een debat begonnen over de formatie. Herman Tjenk Willink is voorgedragen als informateur. In het dorp Oostblokken bij Horen dreigde vanmiddag een explosie vanwege een oververhitte gasleiding. Een gebied met een straal van 500 meter werd ontruimd. Inmiddels is het zijn veilig gegeven. En in Vrucht is opnieuw een wasbeer aangetroffen in een kippenhok... waar het dier zich te goed had gedaan aan een kip. Zondag werd er ook al een wasbeer gevonden. Ze zijn vermoedelijk gehouden als huisdier. Het weer winterse buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht opnieuw sneeuw. Morgen eerst winterse buien. Daarna wordt het een graad of zeven. All up in my feelings I'm so calling your phone Cause I can't get enough And I got work in the morning Early, early in the morning But who needs sleep When we're loving it up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 Moving, moving, all moving, moving, moving, moving, all the people moving One move, for just one dream We say moving, all the people moving One move, for just one dream Tiempos de pequeños movimientos, Movimiento, movimiento een pena gota junto a otra oleaje luego mar en softeano me da una ley fue tan simple y clara acción reacción repercusión murmurrios se un en forma un grito somos evolución moving all the people moving moving Just one dream. Ale, We stay moving. moving. All the people moving. moving. One dream. For just one dream. Ay, Escucha la llamada de mamá Tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Begielers noemen strabo, si en lo pequeño está la fuerta, si hacia lo simple anda la destreza. Mueve. Volver al orike no es retrocede, quítase a andar ate al saber. Moving. moving, all the people moving. moving. One move, or just one dream. ¡Ale,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 We'll share To where I cannot hide in the space in my heart